But nuts Boo nuts Now your brain is full of smoke And your lungs Are so dirty And you're whooping Attack engine Take the fears And you die nuts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 Jaap. En het programma vanavond gaat over zoenen. Je hebt verschillende vormen van zoenen. Je hebt gewoon een kus, een verjaardag bijvoorbeeld. Uh, uh, drie keer zoenen. Uh, op de wang en zo. En in Brabant uh, schijnt dat uh, heel erg gebruiksam te zijn om drie zoenen te geven. Uh, uh, ja, dat is heel normaal daar. Uh, in het westen van het land uh, zijn twee zoenen al genoeg, maar. Goed, en rote tongzoen. Nou ja, dat is wat intiemer dan, hè? Een relatie of wat dan ook. Maar goed, dan weten we allemaal, allemaal zonder met de tongetjes rondom elkaar draaien. En in België noemen ze dat een, uh, ja, dan noemen ze het weer ja, anders. Dan noemen ze het een uh, noemen ze het ook weer. Je een zuig Nee, hoe noemen ze het in België ook weer? Oh ja, tongdraaien. Als je het hebt over tongzoenen, hier in Nederland, zeggen ze in België en in Vlaanderen, tongdraaien, tongdraai, ja, een leuke woordspeling. Sorry. Dus ja, een zoen. Een zoen is de uh, meest uh, ja, intieme of de meest close begroeting die er is. Je kan, elkaar, uh, je kan knikken zoals de Japanners doen, die buigen dan voor elkaar zo. Goedemiddag of een goede avond. En dan knikken ze zo, de ze doen de hakken naar elkaar, klak. Een heel korte knikje. Heel, uh, heel kort naar voren met het hoofdje. En dan hebben we nog de uh, handshaking. De hand schudden. En dan hebben we ook nog de zoen. Op de wang zo. En dan hebben we nog een kus op de mond. Dat is wat, wat, iets wat inniger als meer voor uh, ja, uh, ineens, iets, maar een vaste relatie. Hebben. Dus, uh, en dan hebben we nog de meest innige zoen, De tonnezoen heel interessant, ja ja maar goed, je hebt mensen die vinden een smerig lap in je mond ja, en sommige mensen die ruiken een beetje, ja, dus ik zal je een tip geven, voordat je gaat zoenen neem een kauwgompje met een, een, een ja, lekker smaakje neem een meestal een stimmelkauwgom met uh, rainforest smaak en uh, ja, ook met converseren, met praten dan ruik je uh, wat prettig citeren citeer al. Maar als nou, het al prettig gaat, dan voel je toch een beetje, ja, vlinders in je buik en zo, maar toch een beetje ogen op. En van, mooi, mooi, ik weet wel leuk, reizen. Dus ja, toch, weer, toch wel uh, iets, uh, ja, maakt toch wel wat meer gevoelens in je los, weet je En uh, ja, wat moet meer over de, de, de kus of de zon zeggen, ja, de kus. Uh, ja. En kan iemand ook zoenen om te troosten, en, als het verdriet heeft, heeft pijn. Of uh, ja, om iemand, uh, ja, het is een eye over de bol, dus, uh, Zo kan je het een beetje zien, dus ik kan verschillende redenen iemand een zoen geven: dus uh, uit troost, uit uh, vriendschap, of uit, uh, ja, uit, uit uh, liefde of zo. Dus het kan allerlei verschillende redenen hebben om iemand te zoenen. Te het is uh, niet altijd met seks te maken, natuurlijk. Dus nou, dat, dat was eigenlijk wat ik over de Zoen uh, kwijt uh, wil. En, uh, en wat ik daarmee uh, verder weet, ik uh, niet veel van. Dus uh, nou, dat is al mijn visie op de Zoen. Ja. Ja. Ja, ja. ja. Ik, ik denk, die gaat nog een half uur door, joh. Nog een half uur door? Oeh, het is nu bijna kwart over twaalf. Ja je, ja, je klinkt als een expert gewoon. Een expert, ja, ik ben natuurlijk al vijftig jaar, hè. Dus ja, ik We, ...meer mensen van jouw leeftijd hebben ook zoveel ervaring? Nou, misschien niet iedereen... ...maar ik denk toch de meeste mensen, mensen toch wel... Uh, ...kijk, uh, ja... ...je kan ook zo misschien zoenen zonder daar maar na te denken... ...van ja, dat is uh, Truusje, hallo... Mm, ...hoe is het ermee? En uh, ja... Ik denk maar, altijd gelijk lekker. Uh, niet altijd, maar... Ik weet het. Ja, dus ik kom bijvoorbeeld, ga ik ook twee of drie zoenen, weet zo. Mm -hmm. Dan denk ik niet gelijk, van, dat lekker of zo. Maar dat is gewoon een gewoonte. Nou, vraag nou maar eens aan je moeder. Ze vindt dat ja. lekker. Oh, dat zal vast al. Natuurlijk... Ze vindt het hartstikke fijn dat jij er drie zoenen geeft. Ja, ja, oké. Okay. Tuurlijk, het is... Uh, het is niet onplezierig, laat ik het zo zeggen. En, en, en je zoent nog regelmatig? Ja, ja sommige dingen is. heb je als, je... als je dat gewoon weet... Ja. Dan heb je het wel gezien. Maar is ja, met zoenen niet zo, hè? Ja, dat is het gekke juist, weet je. Dat is het gekke juist. Want het is, uh, het is altijd plezierig. Ja, vind ik ook. Maar er, er zijn dus nu mensen op de chat... Die zeggen van, nou, ik zoen niet meer. Ja, dat klopt. Ja, maar... Ik kan me niet voorstellen dat je kan leven zonder te zoenen. Nee, dat kan ik me eerlijk gezegd ook niet voorstellen. Toch, dat is toch heel raar. Els die zegt, je krijgt 40.000 parasieten dan. 40.000 parasieten? Dat ja. zijn bacteriën of... Uh... Ja, zo'n 250 verschillende bacteriesoorten. Die worden dan uitgewisseld. Oké, okay, ja, maar goed, we hebben toch ook al verstoffen of uh, bacteriën die, die weer uh, ja, jou beschermen tegen bepaalde parasieten, zeg maar. Ja, en, ja, en een burger die meldt ook nog uh, ja. dat, er, dat je ook nog 0,7 gram eiwitten uitwisselt, ja. 0,45 gram vet. ...en 0,19 gram overige organische substanties. Nou, oké, zoals... Uh, dus het is voedzaam. De ja, rest, resten van uh, voedsel bijvoorbeeld. Nou, het ligt eraan als ze lekker gegeten hebben. Ja, ja. Het kan ook zijn dat je zelf nog niet gegeten hebt... ...dat je daar dan honger van krijgt natuurlijk. Oh, dat zou misschien best kunnen, ja. Ja, dan is het vervelend om zo iemand te moeten zoenen... ...die heel lekker gegeten heeft en jij hebt honger. Of, weet ik Dan moet je gewoon iemand vinden die net een vette hamburger gegeten heeft, en zeggen: Van. Ik wil even proeven. Ja, ja. ja dat, nou, eerlijk gezegd, als iemand zomaar gaan op de wankus. Gegeten hebben, ja, dat raakt op een afstand al. Hè. Mm -hmm. Maar ik heb eigenlijk nog nooit meegemaakt, eerlijk gezegd, dat ik dacht: van godverdamme, moet je een zoen geven? Dat heb ik eerlijk gezegd nog nooit meegemaakt, besef ik me nu. Nee, maar... ik hoeveel... meisjes met een grote verrat kunnen ook heerlijk zoenen, vaak. Hè? Oh, dat zal best. best. Ja, jij bent 50, heb je dat nog nooit geprobeerd? ...hebben dat boven de lip dan, maar... ...ja, ik had er niet echt, echt moeite mee, maar je hebt mensen die... ...ja, dat is een klycemia van uh, die tante, die dikke tante... ...die komt op een verjaardag met een grote frat op de lip, weet je... ...van brrr, weet je... <lacht> <lacht> ...maar dat is, uh, alleen, ja, maar... ...ik heb wel eens van iemand een zoen gehad... ...die een boven de lip had op mijn... ...dat kan ook heel ben sexy ben. zijn... ...ja... Ik denk maar, de is niet, de bol, die zang hey, ja. een rest, weet je, die was zo'n bukkel. En zo was best sexy om te, om te zien. Maar hoe ze twee, weet ik niet, want ik heb het natuurlijk nooit persoonlijk ontmoet. Dat is wel weer een, een nadeel. Je, je was toch echt, je had veel ervaring, zei je. Ja, ik, tenminste, ja, ik heb best wel uh, Nou, mag ik aan jou Routine. vragen, hoe zoent Tina Turner? Hoe Tina Turner zoent? Ook al niet ja, Maar ik denk als ze zelf zoenen Zou ze dat wel Vlak bij de mondhoeken doen de warm, maar dicht bij de mondhoek En dan doen ze een, Daarbij weet je wel wat, Ja een beetje Ja Een vrouwtje dat Dat er ook echt van geniet Zeg maar Kijk want daar doen we het allemaal voor Zoenen om, te, om helemaal van te genieten Alleen je had net een heel andere kant, dat was de kus des doods. De kus des doods, ja, dat vind ik een beetje eng, eng. ja. De maar de maar des wat des is dat dan? Ja, de kus des doods, dat is bijvoorbeeld, denk ik, iemand die, uh, ja, ik denk al een sprookje of zo, een sprookje over een, zes levens, mm -hmm. Die heb je ook. En dat is met bijvoorbeeld uh, Sneeuwwitje, die krijgt een kus van die prins en dan schiet er eens die appel, een stukje appel uit haar mond. En dan komt ze weer tot leven. Maar de kus zes dus, ze vind ik heel erg macabre, heel, heel duister. Als dus is iemand die je verraadt of zo, denk ik. Mm -hmm. die, een soort Judaskus zeg maar. En die, die uh, uh, ja, die, die doet alsof die je vertrouwt en vriend is of weet ik veel en dan een mes steken in je rug zoiets zo zie ik als een kust is dood oké okay. dus dat vind ik heel eng, dat vind ik echt heel eng ja dat is niet, uh, nee. niet plezier, of nee. ik herinner me ook ineens een zo'n maffiafilm, dat was ook zoiets ja ja ik kreeg eentje een zoen en die moest dan gedood worden het was eigenlijk met Judas ook zo inderdaad. Het is eigenlijk hetzelfde ja. als een Judas kus. Ja. ja Ik gaf Jezus een, een kus. En uh, ja. Hij het in verraden. En Burger die zegt. Uh, je hebt ook nog de kus des levens. Ja. klopt. En dat is reanimeren. Ja. En dat deed je vroeger de animeermeisjes? <laughs> reanimeren. Ja. Dus, ja, ja, want dat was vroeger. Dus, uh, kijk, je hebt nu geen animeermeisjes meer. Nee. Maar, maar als je dat dan re-doet, dus dat weer her-doet, her ja, okay. dan heb je her-animeermeisjes. Dus die, die komen weer terug. Ja, die ja, herhalen het steeds om die persoon het leven in te blazen. Ja. Zeg maar. ja. Ja, ja. Maar ik weet wel een re-animeermeisje is. Ja. Zo, tenminste, zoals een meisje uitgehaald, zijn meisjes zitten onder Bar, en die drinken die vragen wat te drinken van je tot je, ja en dat kost ze, dat scheelt natuurlijk uh, voor die tent uh, is natuurlijk inkomsten hè. en dan gaan ze die uh, die daar maar geven geven in de hoop dat hij met haar de koffer in kan dat kan natuurlijk nooit dan, dan is die zoveel geld kwijt maar die, nou ja, dat is een extra omzet natuurlijk hè. en daarna heeft hij reanimatie nodig ...is dat hij niet eens op de, uh, aan toe komt om, uh, om het meisje zeg maar, mee naar de kamer te nemen. Maar goed, dat bedoelt is dus meisje om klanten te binden. En dan gaan ze bij zo'n klant zitten en dan wat drinken van je. En uh, die man die denkt zo, dat is zo'n lekker ding. En die geeft uh, weer een drankje en dat is gewoon theewater thee of zo. Want ze moeten natuurlijk nuchter blijven, die vrouw. Dus, dus die drinken gewoon een uh, drankje. En die man die neemt dan een echte drankje. En ik zou weer, extra zo inkomsten buiten dan andere gebeuren. Dus ja, dat uh, animeer. Ja, maar nou is het eigenlijk niet animeer. Ja. Ja. Weet je wat ik ja. ga doen, Jaap? Ja. Ik ga een muziekje aanzetten. Hartstikke leuk. Oké. Okay. Oké, okay, dan ga ik verder naar. Doe je heel voorzichtig? Ja, en uh, flink zoenen vanavond, hè? Ja, zou zal ik doen. Oké. Okay. Dames en okay. heren, dit was de enige echte specialist in Nederland op het gebied van zoenen. Dingen ja? Oké, okay, mensen. Allemaal een dikke kus. En ik ga verder meeluisteren. En ik zou zeggen, tot de volgende keer, ja. Doei. Doei. Hello. Uh -huh. doen we dan nog één keer de oefening want we uh, is er nu pas achter dat je dan niet moet nadenken nou en daarvoor diende deze oefening is Laris kijk mij eens even diep in mijn ogen en nou kijk je Burger even diep in zijn ogen daarna kijk je shou even diep in de ogen nu kijk je Dredred even diep in zijn ogen kijk Krijn even diep in zijn ogen kijk uh, Els is even diep in de ogen kijk Elise is diep in de ogen Laris, doe je mee? kijk Izzy is diep in de ogen kijk Nettie is diep in de ogen. Kijk, opa ook is diep in zijn ogen. En ja, operator, kijk, operator is diep in zijn ogen. Voel je het al of zullen we het nog een keer doen? Klaar eens? kijk ons eens even allemaal Heel kort, diep in de ogen. Speciaal voor jou, Lars. Doe het nog een keer. Iedereen even heel kort, diep in de ogen kijken. Merk je al iets? Merk je al iets? Doe je ogen nu eens dicht. Herinner je al die ogen waar je net in gekeken hebt? Voel je al iets? Waar is? Ben je er nog? Je ogen even dicht. En. Uh, denk even niet aan mijn ogen, maar, maar kijk eens. In de ogen van al die mensen die nu op de chat zijn. Eén voor één ga je ze langs. En je kijkt ze even diep in de ogen. En alle mensen op de chat, die kijken dan diep in jouw ogen terug. Dus alle mensen op de chat, kijk even. Diep in Laris haar ogen. Ja, dan voel je wat. Hè? Dan word je ineens ergens doorgepakt, ergens doorgegrepen. Nou Laris, dan noem we de volgende oefening. Dat is, je doet je mond half open en je likt met je tong langs je lippen. Dat mag je rustig een paar keer doen. En dan kijk je ons nog eens even allemaal in de ogen aan. Met je net vochtig gemaakte lippen. En wij maken onze lippen ook allemaal heel mooi vochtig. Eerst een beetje links, een beetje rechts. Het maakt niet uit op welke volgorde je het doet, maar maak je lippen even vochtig. En dan kruipen we even allemaal heel dicht bij elkaar. Doen onze mond ietsjes verder open. En laten het puntje van onze tong net buiten de rand van onze lippen steken. En we komen allemaal steeds dichter bij elkaar. Steeds dichter elkaar eens bangen voelt nu steken we allemaal langzaam die tong een beetje verder uit bewegen iets een beetje heen een beetje weer wauw wat een moment hè Met, met verwondering naar de beelden te kijken bij dit programma en ja ik ik, ik, ik mis uh, plaatjes van zoenen ik zie hier bijvoorbeeld een hele grote boom die is helemaal volbegroeid met uh, met allemaal dingen waarmee je volbegroeid kan zijn ...waait me ontzettend af. Hoewel... ...juist... ...in die groene natuur... ...in die groene achtergrond... daar zoen je eigenlijk het lekkerst. Ik, ik zie nu appels... Het ...symbool... ...van onze... ...stomzinnige mensen... ...zijn, weet je wel... ...ja... Een appel, dat zou. ons deze hel en verdoemenis hebben gegeven. Omdat. een een of andere dame daar niet af kon blijven. En een heer verleed of nee, verleed verleiden. verleiden is het. verleiden. met dubbel D, geloof ik. deed ze dat nou met dubbel D? Nee, nee, met een appel. Uh, nou, ik. ik, ik ik ben er even helemaal uit. Het was een grote appel in ieder geval dus. Maar, uh, en zij verleiden een man met een appel. Dat gaat tegenwoordig zo makkelijk niet meer hoor. Dat je mannen kan verleiden met een appel. Nee. Door een roosje. Ja. Die werd verleid door een appel. Maar... Dat was wel de appel van haar stiefmoeder en was geen beste keus. Nee, want je laten verleiden, het is ook een keus die je hebt altijd. Je, je, je hoeft je niet te laten verleiden. Maar het is wel fijn om verleid te worden. De een heeft het met kersenbonbons. Ja, dat weet ik. Ik ken ook mensen die... zijn heel snel verleid... als ze een flipperkast zien. Ken je dat niet? Dan komen mensen ergens binnen... die zien een flipperkast... en ze worden ineens anders. Ze beginnen gelijk in hun zakken te boelen... en naar muntjes te zoeken. En dat is bij Zoenen niet. We vinden het allemaal heerlijk. Laris. die die moet nog oefenen nee Helaaris na vanavond zoen jij geweldig toch en dat willen we allemaal meemaken we gaan binnenkort weer eens een dag organiseren dat we gewoon met z'n allen bij elkaar komen en dat gewoon iedereen die niet tegen virtueel zoenen kan kan dan eindelijk eens een keertje echt plat op de bek met elkaar dat lijkt me geweldig Zoen is iets ja ik weet niet het, is, het, het gaat dieper als het, het gaat verder dan het gaat het gaat echt in je poren je zitten mm Hm? Overal zoenen. Altijd. Wauw. Ik, ik... Nou... Ik, ik, ik ga er gaan werken. Zo'n dag moet er komen, hè. Er moet gewoon veel meer gezoend worden. Veel meer... in het weg. Lekker intiem, met z'n allen zo bij elkaar. Lekker knus. Ja, ik weet dat sommige mensen daar helemaal niks van moeten hebben. En toch vond ik vanavond echt zo'n avond om even een lekker een beetje klef te doen volgens burger. Een beetje hmm, innerlijke warmte te brengen warmte die van anderen komt, van van vreemde mensen zelfs en er zijn hier een hoop vreemde mensen op deze chat hoor neem nou operator, neem nou Tretret, neem nou Adrie hè? of uh, bijvoorbeeld Burger of uh, Dame Els of DJ Ja. True Donak. Nou Guus, daar hoef ik het helemaal niet over uit te leggen Die deugt echt niet Dan is er nog Issy Ja, Issy, waar ben je eigenlijk? Krijn Laris Nettie Opa En Chopian. Nou als dat niet een rijtje rare mensen is En ik kan ook iedereen die nu zit te luisteren En die niet op de chat is ...toch eens een keertje uitnodigen... ...om ook op de chat te komen... ...want het is zo warm daar... ...het is zo knus daar... ...en, en er wordt gezoend, ...en geknuffeld... ...iets waar je misschien al... ...tijden naar verlangt... ...en het is allemaal echt... ...het is niet virtueel... ...het is echt... ...dat is het verschil tussen ridderradio... ...en al die andere radiostations... ...het is echt... Dit zijn echte mensen. En echte mensen die doen ook echte mensen dingen. Soms klopt het niet, soms klopt het wel. Soms voelt het goed. Soms voelt het helemaal kloten. Maar het is Dat wel allemaal echt. Want jij voelt het. J jij beleeft het. Jij maakt het zo mee. dit is echt lieve mensen radio is echt en het is zo leuk om, om daar ook beelden bij te hebben en die zijn er vanavond maar volgende week worden ze nog veel gekker en ik had ook graag Herman laten horen vanavond maar Herman kon niet vanavond en hij heeft geprobeerd een opname te maken... ...maar toen hij hem teruggeluisterd heeft... ...heeft hij hem afgekeurd. En... Volgende week is Herman er dus weer helemaal live bij. Dus nu zitten we hier met z'n allen. We hebben een hele intieme avond achter de rug. En ja... ...wat kunnen we dan nog doen? Wat, wat kunnen we nog doen... Na zo'n intieme avond mm, Kijk Pien is er Hallo Pien Ah Pien Je hebt zo'n ontzettende Intens fijne avond gemist Of heb je stiekem geluisterd Kan je nu ook zoenen Heb je ook stiekem met ons gezoend Pien Ja, ja, dacht ik wel. Tuurlijk heeft Pien heeft zeker weten, stiekem met ons gezond. Laris, ik vraag het je één keer, ik vraag het je twee keer, ik vraag het je drie keer. Laris, wil je met me dansen? Laris, wil je met me dansen? En gaat het over en uh, nitroglycerine en uh, explosies en en poppers en branden en poppers en en, en, dynamiet, hartkwalen en uh, schudden en ja... en Ondertussen heeft opa ook heel hard aan de website gewerkt... Uh, ...voor uh, de cannabis stemwijzer. Ja. Die bestaat ook. Je hebt een heleboel soorten stemwijzers. En de datum waarop ik mijn politieke debat ga uitzenden... ...is nog steeds niet helemaal bekend. Uh, ze staken nu ook, schijnt het. Uh, ja, alle... Partijcampagnes die staken ik weet niet of ze meer salaris willen hebben of minder vuilnis of, of juist veel meer maar ze staken even, misschien dat ze morgen weer wat van zich laten horen of overmorgen maar de heren campagneleiders die zijn het voor één keer allemaal met elkaar eens en ze staken ja zou er een partij zijn die positief zou staan tegenover Zoenen? Of een partij die er juist tegen is? Nee, ik wil dat allemaal wel weten. En knuf me. Bij welke partij staat dat in het programma? Dat zijn allemaal dingen die ik zou willen weten. Ik heb misschien ook nog wel een. Uh, Heel intelligente vragen aan die mensen. Van, hoe komt het nou dat wij met z'n allen die hier nu allemaal bij elkaar zijn, dat wij niet zelf helemaal mogen bepalen hoe wij het zouden willen? Zonder iemand anders in de weg te zitten, zonder elkaar in de weg te zitten. Maar gewoon dat wij allemaal zelf eindelijk eens een keer mochten zeggen van hoe, hoe hij zou willen leven en of we wel of niet virtueel gezoend willen worden of virtueel geknuffeld of in het echt of misschien juist niet in het echt misschien een beetje in het echt of misschien heel echt maar dan een beetje Dat kan allemaal wat zouden die politici daarop te zeggen hebben... op dit soort vragen... op dit soort... simpele dingen... die ons allemaal aangaan... want het gaat ook over ons leven... over jullie leven... over hun leven... over jullie leven... over... ja... het leven in het algemeen... en het is heel gemeen... dat je niet zomaar kan stemmen op iemand... Ik kan alleen maar stemmen op de mensen die op een lijst staan. En nou heeft mijn familie sinds de Tweede Wereldoorlog nooit meer op een lijst willen staan. Ja, dat is niet helemaal waar. Mijn opa heeft hier nog in de gemeenteraad gezeten... ...voor de CPN. Ja, echt waar. En voor de rest heb ik een, uh, een oom. En die is... Uh, wethouder voor de VVD. Ja. Hmm. Misschien moet ik ook maar op een lijst gaan staan... ...mijn eigen partij oprichten. Ze niet weten welke richting ik uit zou willen, maar... ...één ding is zeker... ...waar ik ook heen ga... ...daar wil ik zijn samen met jullie. Echt waar. Heel raar. Maar het is echt waar... is een werd rusten. Mm. op dit moment, naar dit programma, naar deze stem, naar, ja, naar wat eigenlijk? Ik zit hier gewoon in een lui stoel voor een microfoon, ik zit ik zomaar in het wilde weg te praten. En ik heb geen idee of je mij hoort op dit moment.